Van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne bevestigt dat er in Zwitserland gesprekken worden gehouden... over een einde aan de Russische oorlog in Oekraïne. Er wordt gesproken met de Amerikanen en de EU over een plan voor het land. De VS wil dat Oekraïne de hele Donbass opgeeft aan Rusland... maar dat ziet president Zelensky niet als optie, zei hij gisteren al. Rusland zit niet aan tafel. President Poetin heeft nooit serieus werk gemaakt van vredesbesprekingen met Oekraïne. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is gearresteerd. Volgens lokale media had zijn zoon opgeroepen tot een waker voor zijn deur. En is Bolsonaro preventief weggehaald om opstootjes te voorkomen. Bolsonaro is veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. Binnenkort moet hij beginnen aan een celstraf van 27 jaar. In Iran woedt brand in een regenwoud dat op de werelderfgoedlijst staat. Het gaat om bossen in het noorden van het land, grenzend aan de Kaspische Zee. Het vuur wordt aangewakkerd door harde wind en doordat het erg droog is de laatste tijd. Turkije stuurt vandaag twee vliegtuigen en een helikopter om te helpen met blussen. Volgens UNESCO is het regenwoud 50 miljoen jaar oud en staat het bekend om grote biodiversiteit. De natuurschaatsbaan van Winterswijk is vanochtend als eerste van Nederland open gegaan. Even na acht uur konden de meeste schaatsers de baan op en kort daarna waren zo'n 50 mensen baantjes aan het trekken. De ijsvereniging in Winterswijk heeft veel moeite gedaan om de baan schaatsklaar te krijgen. Er zijn vannacht steeds kleine beetjes water gesproeid waardoor de baan snel bevriest als de temperatuur onder nul komt. Vanochtend lag er 5 millimeter ijs.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 Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen Cornelis Vreeswijk. Maar eerst een, een eigen gecombineerd nummer. En ook zometeen nog uh, Wim Sonneveld met de kat van Oberwillem. Dus uh, reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Iedere week reis je terug met Mario Zet. Na vroeger geluk, de radio draait, een lied zo zacht, oud-Hollandse klanken, ze geven kracht. Zet FM zand een feest, van de dertig tot de zeventig het allermeest. De muziek van toen, het blijft bestaan, met Mario Zet gaan we weer aan. Ongel klinkt, een stem zo puur jaren jaren veertig, een gouden avontuur Dansen in gedachten, zwart wit licht Het verleden leeft, een tijdloos gedicht Zet F.M. voor wat een feest van de dertig tot de zeventig het allermeest De muziek van toen, het blijft bestaan Met Mario Z gaan we weer aan De jaren klinkt, een stem zo puur De jaren veertig een gouden avontuur Dansen in gedacht, in zwart-wit licht, het verleden lief, tijdloos gedicht. Zand voor de zee en een oude melodie, tijdreizen in klanken, een warm souvenir. Elke noot een verhaal, sprong in de tijd, Mario Z, nostalgie die verblijt.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 Hoorde Wim Sonneveld met Op de Step en daarvoor De Kat van Omen Willem. Ook natuurlijk van Wim Sonneveld. Zie je Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats van Zandvoort. De volgende artiest had ik vorige week ook al. Ik heb een heel album van hem gekregen. Van, uh, ja, een album met uh, allemaal liedjes van deze man uh, beschikbaar gesteld op kort draai. Cornelis Vreeswijk. Hij werd in 1937 in Nijmuiden geboren als oudste van vier kinderen. En zijn vader, Jacob Cornelis Vreeswijk, had een taxi- en garagebedrijf. En in 1950 was Cornelis 13 jaar oud... en verhuisde het gezin naar Stockholm in Zweden... waar zijn vader als automotor ging werken. Het gezin emigreerde met dochter Tony in 1961 naar Nederland. Maar Cornelis bleef in Zweden wonen... omdat daar een carrière op te bouwen was in de muziek. En u hoort hem nu, Cornelissen Vreeswijk, met Jantje Loes. Jantje was aan het wandelen op het Leidse Plein...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 zij verloren goederen en horen aan de staat De rechter zei, hey Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch jeugdeliquent Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan Ik maar, zei Jantje, met die koude kak, ma is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat laat ik aan mijn schoen, en als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. Ik kijk droevig omheen. Ik zie vlotten en oude flessen. Excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met een hard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt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 zegt burgers de wereld is op neer. dit is een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 Jaren Wie die de weg is Is gezien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 Gezang is haast verstomd.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 En overleden in uh, Amsterdam op 1 december 2009 was een Nederlandse Jean Jonger. componist, liedjeschrijver en acteur. En na een carrière als acteur bij, uh, acteur bij de Nederlandse Comedie. maakte Safi sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes als Sammy, We Zullen Doorgaan, Pastorale, Laat Me, Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En Safi Chanté uit de jaren 60 en 70 waren krachtige bezingers.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 leven daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.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 Voor. Iedere week een reisje terug, een zachte een zachte percussie. Iedere week een reisje terug met Mario's. Het naar vroeger geluk de radio draait. Lied zo zacht, oud hoor, klonken, ze geven kans. Z, F, en zo'n voorstel, zo wat een het allermeest. De muziek van toen, het blijft bestaan. Met Mario Z, gaan we weer aan. Een light klinkt, een stem zo puur. De jaren veertig, een gouden avontuur. Dansen in gedachten, in zwart wet licht. Het verleden leeft. Een tijdloos gedicht Z, F en Zandvoort, zo wat een feest Van de dertig tot de 70 het allermeest De muziek van toen het blijft bestaan Met een Mario set gaan we weer aan Zandvoort, de zee en een oude melodie in klanken, een warm souvenir Elke noot, een verhaal gespoeld in de tijd Met Mario, Z, Gaan we verblijft. Z, F, M, zon voert tot wat een feest dan weer aan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 dat vader zei, vooruit naar bed, dan kregen we een kruid mee. Gezichten op we maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel groot. Buiten huilt de wind om het huis, maar moeder breidt een warme sjaal. En het gans bord op tafel stond er de volgende borgen nog helemaal.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 Leek het eerste teken dat de zaak al was bekeken voor zover? Gerard Cox, 1948. Toen was Geluk heel gewoon. Hij is er helaas niet meer. En uh, ja, uit het programma uh, TV-show moet ik zeggen. Toen was Geluk heel gewoon uh, zijn, uh, zijn vrouw daarin. Die is ook overleden. En ja, ze zijn er niet meer. Maar hun muziek blijft natuurlijk voortleven. En zeker hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... zult u vaker nummers horen van uh, Gerard Cox. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe... Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. 1959. Ja, ik ben een beetje verkouden. Hij is beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy, Nederlandse zanger en conferentier. Die in de periode tussen de beide Wereldoorlog... een van de populairste artiesten van Nederland was. En u hoort hem nu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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Maar vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, want vreugde in het leven zet de zorgen aan de kant. Want het is uit de boze voor een gift in de rij te staan. Want dat we een vlechter volk zijn, dat willen we weten. la la la la, la Yeah, one the No Oh my hey, Je heeft rijden met de bijen aan het rijden al. Oh, dat doet een mooie visatie. Dat in het kleinste bladzijde. zijn het verkocht van mannen, vrouwen, willen trouwen. Kleine vrouwen, lieve vrouwen. Liefde. Deze dagen voor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je indrachtig. De gevaren die rond waren, kunnen Nederland vastvaren. Geen canadisme, olieoptimisme, als die zucht en slaap, Die sticht in te waard. want ons leven verwacht en staat paraat. Niets is er wat meer blijft of links, het koffie in de keuken zingt. Kerk en bonen, die zijn toch wel binnen. Rap, en bonen, doe daar je mondje maar mee. Vrees, vrees, vrees, vrees, vrees, vrees, vrees, vrees, Wij marcheren, tirailleren, op zitten te dineren. Als eventjes kan leien, dan slaan mee aan het vrijen. Want de neusjes, kleine feitjes, hebben een liefde sparen Een bankje en een laantje, daar bij het maantje. Dus zolang het in het goud goed verhoor, ik spij dan trouw een streepje voor. Zij weten militair, ik moet. Het is een kerel goed doorgoed. En bonen, eten tot een diner. Raad, ge, en bonen, zonder de maaltje maar mee. Vrij zonder ons leven, van grenzen tot vrouwen. Alle chique, magnifieke, overtreffen, excentrike, maakt al veertien toen een laten, dat haten, soldaten, maar het bronzen, voor gezonde, echt oprecht en onomwonden, blinken en verre, is het militaire die zonen, tonen, fietsen in de skerf, in de rat en wonen weer terug. Dat maak je eet mijn beste vel, en ik zeg niet een wakker wel. Rap, keuken en wonen is het ons laten dineren. Rap, en wonen, doe daar je maaltje maar mee. Breng is ons vrijheid van zwenden tot plan. Hollanders zullen leven De, grenzen, de jongens aan de jongen de, de, de, de, de jongens aan de toch de jongens aan de zijn jongens aan de kids de jongens aan de dan De jongens aan de rug en jongens aan de De jongens aan de de jongens aan de en bovenop ook op de zolder verdiening. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de jongen, En regen onveel koken. Ze zien het oude liedje weer, gevieren tussen fokken. En die jongen treden leden wat je baat wel macht en vreemd. Ze vrezen vieren, beuvelstam en vreemd. Ze ligt je vreemd. En ze jongen, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, ze zijn, De confronten van het oorlogsland vervangen. In fouten en in kruisrok, daar waren Het leven je je voor En is De de de Een over is zo brengt het over De need wat een sluit. U keek van de zaal. De need a random Of tegen en ons zo. On print en heel of zo'n feer. je En dat was Bartouz, Tini Lavelle en Lou Bandy en Kobus Kug... met de mobilisatieliedje een opname 1939. En daarvoor hoorde u Nederlands met Laat de hele boel maar waaien. CfM Zandvoort, lokale omroep uit de Bad Badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard, volgende week wordt het programma herhaald... op zaterdag tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CfM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Cor voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek... En ik laat u achter met een crisistijdliedje uit de jaren 30. Willy Derby met Morgen gaat het beter. Weet u zo een heel veel plezier met CFM Jazz. En ik zeg misschien tot volgende week. Tot ziens. Niet een mens hier op aard. Die verleden werd gespaard. In de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn. En zo fel is geen pijn. Of genezing is er voor gegeven.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 Morgen zijn de spooken van het heden, weggevaar behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter, morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Zandvoort. De golven dansen langs het strand. Zandvoort leeft, hier is het land. Waar stemmen? Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Z6FM met het nieuws van 2 uur.